Het weer. Vanuit het noorden wat lichte buien. Eerst nog met natte sneeuw. Maar later droog. En vanmiddag zelfs met zon. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan nog vrij lange files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Bij Kerkdriel 9. En bij Waardenburg nog 7 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Knopendijl 8 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaade 5 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A12 van Utrecht naar Den Haag bij Gouda 6 kilometer. A15 gorkem richting Nijmegen voor knooppunt Deil 7 kilometer. A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Plein 7 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechter rijstroken staan dicht. Op de 27 vanuit Breda naar Utrecht, bij Noorderloos 4 kilometer. Er staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Wassenaar, voor Wassenaar-Kerkenhout 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Bij Esprit, Haltestraat Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Your fear seems to hide deep inside your mind All alone Je, je helemaal. Oh, Oké, okay, ja, ik ja, heb op de telefoon. Nou, neem, jij, neem jij even de telefoon op. Oké, okay, het is uh, acht minuten over vier. Welkom bij het tweede uur van... Of nee, derde uur. Ja, ik raak helemaal in de, de war. Het derde uur van uh, Zandvoort op uh, zondag. Eens even kijken wie uh, Albert-Jan uh, aan de telefoon heeft. Ik ben wel heel erg benieuwd. Nee? Oké. Okay. Nou, het uh, derde uur uh, alweer van dit programma... met natuurlijk heel veel disco-classics. En we hebben ze allemaal voor je klaarstaan. Waaronder deze van en cool The King. Om uh, half vijf trouwens het dier van de week en het gedicht van de week... krijgen ze we zo rond en nabij kwart voor vijf. Verder heel veel andere onderwerpen en lekkere disco-muziek natuurlijk. Waaronder en cool The King. The Het uh, derde uur van uh, Zatvoort op zondag met alleen maar disco klassiekers. Terug naar 1974 met Casey en de Sunshine Band. En that's the way I like it. The Race Radio: Pit Report. Pit Report. En we schakelen over naar de man die tegenover mij zit. Albert Jan Vos is zijn naam, mocht je dat nog niet weten. En hij heeft het uh, race uh, nieuws voor ons. En dan gaat het natuurlijk over de Formule 1. Ja, vandaag uh, luisteraars, om tenminste om exact te zijn, om vijf uur vanmiddag start de laatste uh, Formule uh, 1 race van dit seizoen... en wel op het Autodrom José Carlos Pache in Brazilië. En u kunt dat allemaal volgen via de BBC, RTL, Duitse TV. Dus hey, u kunt een live volgende race die om 5 uur begint. En uh, wat maakt deze race nou zo, zo speciaal? Het is uh, de laatste race van uh, Mark Webber want Mark Webber hoopt dat hij de Formule 1 zondag... na de Grand Prix van Brazilië op een rustige manier vaarwel kan zeggen. Er moet geen halszaak worden gemaakt van mijn laatste race... zo liet de 37-jarige Australiër optekenen in de Britse krant The Telegraph. Ik wil niet dat mijn vrienden en familie naar Brazilië komen... gaf de coureur van Red Bull te kennen. Hij wil een race zonder poespas. Nou, of dat een race zonder poespas is, dat durf ik niet te zeggen... want hij start namelijk op vanaf de vierde plek. Maar laten we eens beginnen met de snelste. Hij had het zelf ook niet verwacht, maar hij was toch de snelste in de kwalificatie. Wie anders dan Sebastian Vettel? Op twee verrassend Nico Rosberg van Mercedes Grand Prix Racing. En op drie Alf Alonso. En natuurlijk, zoals gezegd, op vier Mark Webber. Gevolgd door Lewis Hamilton. Zes Grosjean en eh, op zeven Ricciardo. Dan moeten we verder, gaan we even naar beneden en verder kijken in het startveld... waar onze grote vriend Guido van der Garde eh, start. Guido start vanaf de twintigste plaats. En op de negentiende deze keer zijn teamgenoot Charles Pieck... die absoluut nog niet zeker is of zijn optie voor één jaar verlenging bij Caterham zal worden gelicht. Dus wellicht komt daar nog een stoeltje vrij. Guido van der Garde dus uh, op de 20 twintigste. Er nog, staan nog twee uh, chauffeurs achter hem. Te weten Bianchi van Marussia en M. Chilton van Marussia. Zoals zo vaak dit seizoen. Vanaf vijf uur live te volgen op de televisie. De, uh, in het autodroom de Formule 1 van Godvee Carlos Pace. Circuit in Brazilië. Ja, dat hebben we weer mooi gepland. Dus gewoon lekker tot vijf uur naar uh, Sanford op zondag blijven luisteren. En dan overschakelen naar de Formule 1 race. De laatste dus voor Mark Webber. Nou hebben we heel veel disco-klassiekers vandaag al gedraaid... vanaf twee uur vanmiddag. De iets nieuwere die gaan er nu aankomen in ieder geval wat mij betreft. En een van die iets nieuwere dat is de Brooklyn Bronze Queens Band... de BB&Q Band, hier is Dreamer. We draaien de 12-in's van deze plaats. Thank you. In Wat zei nou net over Mark Webber? Gewoon rustig afscheid nemen van de Formule en 2 naar niet. de beelden te kijken. Dan wordt er je uh, toch eventjes vlieg uh, geapplaudisseerd voor hem en dergelijke. En mooi in het zonnetje gezet. En mooi in het zonnetje gezet. Nou, zo hoort het ook natuurlijk, hè? Toch? Ik ben helemaal okay. met je eens. Oké. Okay. Nou, we hebben nog uh, één uh, discoclassieke... zo uh, vlak voor het uh, dier van de week. Allemaal twaalf ijsjes hebben we. Je de BB en q en Dreamer. En we gaan op naar de volgende. De Tramps. Hier is de Disco Classics Party. disco show vandaag, al uh, die dag. Glitterbolletje erbij. Ja, ik voel me weer helemaal 16. Glitterbolletje erbij en dan komt het helemaal goed. Vanmiddag tussen twee en vijf, nou, je zal het waarschijnlijk al gemerkt hebben... alleen maar disco classics bij Zandvoort op zondag. Maar natuurlijk ook gewoon de vaste items. Zo er ook is het dier van de wik. Ja, en die luistert naar de naam Willem. En Willem is een knappe, jonge, maar onzekere hond van bijna één jaar oud. Het zit Willem niet echt mee in het leven, want het asiel is nu al de vierde keer zijn thuis geworden. Op het moment is Willem niet echt sociaal naar soortgenoot... maar met de juiste cursus valt dit zeker wel te verbeteren. Als je rustig bent en veel tijd en energie in Willem steekt... dan krijg je er ook veel voor terug. Willem houdt niet van katten en ook niet van kleine kinderen. Een huis voor hem alleen is dus een vereiste. Hij heeft veel energie en kan uren spelen met ballen en stokken... en zoekt dus een energieke baas die hem kan bijhouden... Bent u diegene te zijn met die perfecte match? En wilt u Willem een thuis geven voor de rest van zijn leven? Kom dan langs, bel of mail voor een afspraak. Uh, Willem verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenbeland. Kees 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet: www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Willem verdient een thuis. Dus ga voor Willem of een van de andere leuke, lieve dieren naar het Kennemer Dierenthuis. Gaan wij even lekker spinken zo op de zondagmiddag. Hier is Jimmy Born. <momenten> CfM Zandvoort hoorde je de singer van Jimmy Born. En dat was Spenck. Ja, we gaan eens even kijken naar de eindstanden in de Eredivisie. De wedstrijden die zitten er inmiddels op, hè? De wedstrijden die om half drie gestart zijn. Ja, zowel. Ja, ik doe het even het hele rijtje van de, de tot vandaag verspeelde wedstrijden. RKC Waalwijk, zoals Feyenoord, zoals gezegd, 1 tegen 0. FC Utrecht, ADO Den Haag, 3 tegen 0. FC Groningen Pek Zwolle een brilstand aan het eind. 0-0. Zou een tactische uitslag zijn. En de turbulente wedstrijd Go Ahead Eagles tegen Vitesse is geëindigd in een 0-3 stand. En om half vijf hebben we nog te gaan, is begonnen. Niet minder dan FC Twente tegen uh, uh, NAC Breda. Dus die, hebben we, die is net begonnen en die staat ook momenteel op 0-0. Oké, okay, tot zover de divisie, Zo dadelijk het gedicht van de week. Het gedicht van de week gaat over vriendschap. Maar eerst meer Tisco Classics. Hier zijn de Brothers Johnson en Stamp. To the top, stop. Step down in it, put your foot while you feel get to the top. Stop. You don't wanna quit, put your heel while you feel in it, get to the top. Stop. Step down in it, put your foot why you feel, fit get to the top. Stop. You don't want to quit, but you feel why you feel allemaal bij je eigen lokale omroep. Al, waar blijft hij nou? He? Waar blijft hij nou? <lacht> Top Brown en Funky van Jamaica. Nou, daar was hij dan, hè, op de Salford Radio. Salford op zondag nogmaals een hele goede middag. Het is inmiddels wel een beetje schimmerig gaan het worden. He? Ik ben benieuwd of de mensen die op de Jaarmarkt staan... of ze nog een beetje kunnen zien welke handel er allemaal op de kramen ligt. Of zou het verlicht zijn? Maar er is uh, nog van alles te doen. We krijgen de ene breaking news naar de andere binnen. Overal is er live band, live muziek. Zowel in buddies als op het wapen van Zandvoort. Onze enige echte eigen uh, Adam Spoor. Dus er zijn er van allerlei activiteiten nog in het dorp. Ook na afloop van de markt. Het dorp leeft. Het dorp leeft. Zo, we doen het gedicht van de week. Hier komt hij aan. Vriendschap. Vriendschap is geen feit dat in een sterren staat geschreven, vriendschap is een gift door een vriend gegeven. Dat moet je krijgen van iemand die jou dat gunt. Als je zegt, ik heb een vriend... dan bedoel je iemand waarmee je altijd lachen kunt. En iemand die je steunt door dik en dun... en ziet zomaar voor de fun. Een vriend is wat ieder mens verdient. Dus als je iemand hebt die met je lacht en grieemt... dan kun je zeggen, ik heb een echte vriend. Eén goede vriend kom je niet zomaar tegen... Hij spreekt uit zijn hart zonder iets af te wegen. Eén goede vriend spelt, spelt je ook de les... maar evenzo springt hij voor jou in de bres. Vriendschap kan alleen maar beginnen als vrienden voor elkaar inspringen. Ze zijn zo met elkaar begaan dat ze elk klein gebaar kunnen verstaan. Daarom koester één vriend als een grote schat. Je hebt er misschien maar één gehad die je steun en liefde heeft gegeven... als je verder trekt in het leven. De beste vriend krijg je niet zo, maar heb je verdiend... om elkaar door en door te steunen... voor elkaar in de brest te springen zonder kreunen. Een vriend heb je voor het leven... als alles kan je eraan toevertrouwen en geven. Want alleen je beste kameraad weet wat je bedoelt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 But I wouldn't give a sucker or a bumps from the rock and not a die till I made it again. Everybody go, oh, tell, oh, tell. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some bang to drive off in a death OJ. Everybody go, oh, tell, oh, tell Holiday in. See if your girl stops acting up. Ja, deze mocht uh, natuurlijk niet uh, ontbreken vanmiddag in de uitzendingen, Albert-Jan. Nee. Nee. Bij een disco Classics Party hoort gewoon de Sugar heel Gang er absoluut bij. Hier hoorden de rappers uh, Delight. Alweer de het ene laatste plaatje wat betreft dit programma. Zandvoort op zondag. Wij feliciteren de Salvoortse hockeydames. Zij hebben vandaag de wedstrijd ook uh, gewonnen. Ik was zich overtuigd gewonnen. Dat zou ook weer niet natuurlijk. Tegen de dames uit uh, Amsterdam. Maar wel weer een mooie overwinning hier uh, in Salvoort. Vanuit gefeliciteerd met het kampioenschap. En uh, wij zijn er uh, volgende week weer met Zandvoort op zaterdag. Drie, u, drie uur lang klassiek? Drie, drie uur lang klassiek. Je hebt <lacht> nog steeds Sugar rail Gang aan trouwens. Nee. nee, nee. Moet, je, moet je even uitzetten. Moet je even uitzetten? Ja, dat ja, nou, doen we beter. Toch? Dus je krijgt zo'n zo combinatie van, uh, van platen, weet je wel. Nou, daar is hij al, daar is -ie dan, Daar is hij dan. dan. Zet hem weer op. Uh, Oké, okay, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Rap. En een hele fijne uh, zondagavond. Uh, Wij zijn go, er volgende week, uh, week weer. Tot volgende week zaterdag. Oké, okay, gaan we doen. Dag. Doei, doei. Best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.